Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Toeristen in Marokko moeten eerder van het terras af. De avondklok wordt vervoegd en daarom moeten mensen eigenlijk om 9 uur s'avonds binnen zijn. Het land neemt nieuwe maatregelen omdat het niet de goede kant op gaat met het aantal coronabesmettingen, zegt correspondent Samira Yadir. We komen nu uit op tussen de 6.000 en 9.000 besmettingen per dag. Dat hebben we hier in Marokko dus niet eerder meegemaakt. En het lijkt erop dat nu de toeristen weer in het land zijn toegelaten, dat mensen zich hier minder aan de regels zijn gaan houden. Uh, ja, de Mensen hier willen gewoon de uh, vakantieperiode weer ervaren zoals voor de pandemie. Ook mag je zonder vaccinatiebewijs niet meer van de ene naar de andere stad reizen. Gaan zwembaden dicht en mogen minder mensen in het OV en restaurants. Houd je in Japan niet aan de coronaregels dan word je aan de schandpaal genageld. De Japanse autoriteiten zeggen dat ze namen bekend gaan maken van mensen die de regels overtreden. En om te laten zien dat het niet bij dreigementen blijft staan er nu al drie namen online van inwoners die zich na een reis niet aan de quarantaineplicht hebben gehouden. Grote bedrijven hebben vaak maar vage, onrealistische klimaatdoelen, staat in een rapport van Novib. Je hebt bedrijven die zijn vooruitstrevend en die kunnen ook zelfs vooruitstrevender zijn dan overheden. Maar er zijn ook heel erg veel bedrijven die alleen maar zeggen ik word klimaatneutraal en die zeggen verder nooit hoe dan? Dus dan wordt het ook onmeetbaar. En Potentieel hartstikke onrealistisch. De dus hulporganisatie roept bedrijven en overheden op om meer te doen tegen klimaatverandering. En voor het eerst komen er in Nederland gedenksteentjes voor oorlogsslachtoffers. Doffers, die joods, verzetstrijder en homoseksueel waren. Het gaat om stolpersteinen, Kleine goudkleurige stenen met een naam erop. was onder meer een idee van deze onderzoeker. Ik dacht dat het een goed idee was om mensen waarvan het aantoonbaar is. dat ze in eerste instantie wegens hun homoseksualiteit en hun daden. Uh, in de gevangenis terecht zijn gekomen en vermoord zijn, om die nou een keer te gedenken. Ja, volgens de onderzoeker zijn er helemaal geen herinneringen meer aan die Joodse slachtoffers. De eerste stenen voor homoseksuele slachtoffers komen in Amsterdam te liggen. Het weer, af en toe zon, in het zuiden blijft het bevolkt met af en toe een bui. Het waait niet hard en het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Net nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog walshow. <tie> ZFM, het geluid van Zandvoort. Don't gently breathe Mooie plaat, mooie plaat. Heel mooi. Goed gedaan, ja. Ik ben ja. heel trots op je. Hey, wij, hebben allebei, wij hebben toch van de zomer altijd van die uh, uh, uh, karretjes rijden, heen en weer, en bussen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, golfkarretjes, um, hoe noem je dat weer Tuk Die, die toektoeks, ja, toektoek. Maar we hebben volgens mij ook een soort strandbus. Ook nog. Ja, dus is in, in, in Den Haag, uh. de HTM, de Haagse tramwegmaatschappij. Ah, ja. Die heeft een tram uh, één die naar Scheveningen gaat, want ja. ze omgedoopt in de bikini lijn. Wat natuurlijk gewoon. Ja. ja, dat is ik leuk. Ja, dat is leuk, dat is leuk. Ja. Nou, daar denken ze een beetje anders over in laag. Want de heren en dames van GroenLinks. Je ja. ook, ja, bedoel, ik ben voor mezelf vrij woke. maar je kunt ook weer iets te woke zijn. Ja. Die zijn, de vonden de naam uh, bikini-lijn voor die tram uh, niet feministisch genoeg. Maar wat is woke? Nou, dat is dat je in ieder geval rekening houdt met andere mensen... met, uh, met gender, met kleur en dat soort dingen. Maar dat Dan doen we beetje... toch allemaal? Nou, niet allemaal. Oh, nee. Nee, dat doen we niet allemaal. Nee. Er worden <laughs> nog steeds mensen uitgescholden... Uh, vanwege gender, in elkaar geslagen. Ja, dat ja, is ja. Het ja, het, wel. Het, uh, maar het is gênant en uh, schattig Maar, als je, dus, maar ja, dit, als je kunt ook doorslaan dat je uh, het woord bikini... als ze uh, niet feminist dat vinden ze waarschijnlijk seksistisch, de bikini. Ja, het, is, het moet nu de strandlijn heten, denk ik, of zo. Ja, ja maar dat ja. is allemaal weer zo, zo gewoon... Vind ik dat dan weer. Nou, ik ben al lang blij dat mensen weer bikinis dragen. Ik ben in de jaren zeventig. Ik heb niet zoveel geborden. Toch? <laughs> ja. Weet je, in de jaren 70 moest alles maar gebeuren op strand en iedereen. Ik bedoel, dat, die, was, die was heel gek als je een bovenstukje droeg. Weet ja. jij dat nog? Ja, ja, ja Dat we nog wel herinneren. Ja. Maar dat, uh, die is uit de mode nu. Iedereen draagt weer, althans de meeste vrouwen ja. gewoon een. Uh, nou ja, mensen liggen ja. op de toplus. Ja, top ja, maar het heeft ook te maken met het feit dat wanneer je dan als uh, vrouw of als jonge vrouw. Dan ga je uh, lekker liggen en je wil liggen zoals je wil. En uh, dan doe je je topje uit. En dan zijn er altijd weer idioten die maken er een foto van en zetten het even op Facebook. Dus dat is natuurlijk toch... Ja. Dat houdt dat zal wel heel ook erg mee. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Oh, ja dat, kan, dat zal ook wel mee. Weet je wel, ja. dat, dat speelt mee. En dat mee. is in de jaren zeventig. Seksuele uh, uh, Ja, precies. Uh, dat moet allemaal kunnen. Ja, uh, ja. ja wat ook uh, maar nou, ook, ook wel best actief eigenlijk in de jaren, hè? Mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> jullie kleuren allebei. Ja, nee, ja, nee. ja wij kleuren ja, jullie ook goed. bloot? Nee, nee. We nee, dat niet. Je hebt nooit nee. een naakt nee nee nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik moet wel... Daar heb ik, nee, nee, ik, wel, uh, heb ik ook niks mee, hoor. Nee. Mijn broer een tentje had een korte tijd op het naaktstrand. Kan ik me nog herinneren. Waar overigens de mensen die iets op het terras gebruikten... wel Toch zo'n broekje aan, Ja, toch. Maar goed, op stand lag dan, uh, een aantal figuren gewoon in zijn blote Arie. Maar op een gegeven moment, je ziet daar ook bijzondere mensen daar dan: hè? buiten de mensen die op een duintop staan te wachten op rukwinden. Ja, op strand ook <laughs> rare figuren. Op een gegeven moment zat ik op het terras en ik zie een vent aankomen. op, Een, een hele lange vent in zijn blote Arie met een attaché-koffertje. Zwarte Brokes aan met witte sokken. Afgehoord helemaal. En een attaché-koffertje. Gemeente, dat het. Dus ik, ik heb Kijk, je hebt net zijn vrienden stukken gezaagd in de duinen begraven. Die is nu op weg naar de trein. Ja, het is zo bizar. Dus dat waarschijnlijk pakt je pakje in. En ja. Ja. weet je hoe ze hem noemen? Occhio-Troy. Occhio-Troy. Ja. Ja, zaten er toch krenten ja. in. Ja maar. ja, maar daar ja. ja. ja, zeg Waar mag die bankdirecteur niet lekker in zijn blote kont even zijn lunch doorbrengen? En dan weer zijn pakje aan? Vind ik ook. Ik vind dat iedereen dat moet kunnen. Dat was ook altijd toen. Ja, het is ja. ja. Ja. maar ja, dat is ook zo. Ja, nee, maar... en, nou, we nou, over, hebben over woke gesproken. Vandaag heb je natuurlijk. Uh, of deze hele week is een pride. beetje de Pride. Uh, hoe heet het? En vandaag uh, zijn een aantal. Uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, dingen die we kunnen doen. We kunnen brunchen bij Grand Café XL. Uh, okay. Dat is nu aan de gang. Dat is nu aan de gang. Dan gaan we zo over Kost 15 toe. euro. Gaan we zo overheen. In het kerkplein. Helemaal gezellig. En dan. Uh, Bangzakken vol. Marianne Rebel. Rebel. Rebel. Een hele de ontwerper. De Reffel. Hier staat Marianne Revel. Ja, ja, het staat er verkeerd. Dat ja. Ja. is er een, een, een, een undercover naam. Dus yes. die uh, nou ja, bij het wapen kan je dan poffertjes eten. van 11 tot 3. Uh, Daar we kunnen we, er ook, er langs. we kunnen ook nog <laughs> even langs. Uh, de plaatjes uit de oude doos. Ik weet niet welke doos, maar een oude doos. <laughs> Uh, pop-up museum met het oude raadhuis. En dat is leuk, hoor. Ja, maar dat is ook uh, een race. Dat is de want We hebben Jan Lammers in het, uh, ja, helemaal, helemaal in het museum. Goed. Maar we hebben ook inderdaad in het pop-up museum... de spulletjes van, uh, van, van blekemolen. Zelfs in het HDMZ ja. mensen, staat ook nog wat. Ja, toch? Dat zeg ik. En dan heb je ook nog een regenboogborrel. Nou, dat, uh, dat, dat, uh, dat spreekt ons natuurlijk ook nog wel aan. Ja, uh, en in door? het Wapen van Zandvoort. Oh, raap, okay. Om vanaf vier uur... alle bezoekers worden ik heb druk, man. geplaceerd... Gaan we eerst poffertjes eten? Wat is dat nou? we hier bij neergezet anderhalf meter. Akkoord. Placeren. Akkoord. Nou, is leuk dat ik dat weet. Uh, en dan hebben we de Pride Bingo Night. Altijd altijd zo leuk jongens. Dat is vanaf 7 uur. En waar is dat dan Het he? Gasthuispleinbad. wapen, wapen Jezus. Zandvoort? En de kaarten kan je ter plekke kopen. We hebben best wel een druk programma. Dat vandaag, hè? Moet ja, je even lunchen, ja. dan boffertje eten... dan wapen <laughs> ja. drinken en ja. dan de bingo. Maar daar gaan we er ja, een uh, stuitje van maken... want jij woont niet meer in de Noorderstraat... dus het is meer uh, of een we grote afstand om terug. thuis te komen. Dus als je nog even een, uh, een, een, een guitje naar binnen hakt... met uits oh, ja. en zuur. <laughs> Lekker man. En, uh, en even een fijne Danfer. <laughs> ja. En dan nog even wat poffertjes. Chiroudi. Nee, dan is ja, het ja. Is al Maar Luciano nu dan. Chiroudi is weg. Maar Luciano oh, nee. kan je nu doen maar ja, dan heb je gewoon vijf barbertluik, zie ja. dan was je huis vanuit de zaal zonder geboeide bruine materialen. Dat weet Frank. Dat was mijn ontbijt toen ik jong was. Ja. Dan begon ik altijd. Dan had ik een kater achter, dat er stond en dan begon ik dan. Nee, meester Sjaal. En dan begon ik op, op. Begon ik met een haring van Ari van het plein ja. en lekker erop. Dan duwde ik er nog even een patatje vanaf ver achteraan. Ja. En dan omhoog, want ik woon in Noordstad. Omhoog pakte ik bij die, die nog even een milkshake aardrijd. Nou, ja. dan, ja. nou dan was de... ik net op tijd thuis om mezelf helemaal leeg te kakken. Ja. Heeft het dat het was nou de... Is, is nou dat nou de reden waarom je zo'n groot lijf hebt gekregen? Nee, dat is gewoon hormonaal uh, en, en experimenten natuurlijk. Ah ja, ah, experimenten. Ah, experimenten. Daar gaan we volgende week over praten. Ja, zeker. <laughs> ik was onderdeel van een groot medisch experiment. Dat weet jij ja. ook begrijpt alles wat. Waarom begin je erop? Er ja, het wordt weer tijd voor een <laughs> stukje Het wordt weer tijd voor een stukje muziek. Oh, dat lijkt me zo fijn, man. Dames en heren, ja, waarom man. doet hij niet? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Nee, dat ben jij. Oh ja, ik komt al wat. Ah, zie dat is je ook ook live. Weer, zie je weer voor me. <laughs> Sting was dat toch? Heel goed, heel goed, ja. Eén keer, in één keer... Eén keer goed. Lied. Mooi lied. Mooi lied, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat was een heel mooi lied. Frank Zappa had ook ooit een, een van zijn mooie liederen van Frank Zappa was uh, Motherly Love. Ja, was dus over, over moederliefde gesproken. Uh, uh, uh. Over moederliefde? Ja, yeah. dat was dus een, een, een, een, een vriendin van een zoon van een moeder. Hmm. En uh, ik denk dat die moeder niet zo'n goede band had met die vriendin in ieder geval. Uh, dus die had die vriendin van die zoon gezegd van... Uh, ja, mijn zoon is omgekomen bij een uh, ongeluk, tragisch genoeg. En je hoeft niet naar de begrafenis te komen. En op een gegeven moment, daarna nou, het mensen natuurlijk in alle staten, dat meisje. Maar op een gegeven moment, enkele maanden later... ontmoeten die Zuid-Afrikaanse tot haar schrik de overleden man in een winkelcentrum met zijn vrouw en kinderen. Een Oeps, tweeling. Oeps. Dus dat was een, uh, ja, een klein gevalletje. Lazarus uh, ja. was weer opgezakt. Uh, <lacht> zoiets. Ja. ja, dat is bizar. Goed, ja. je mag Le dus leuk dat die, die moeder helpt af en toe nog een beetje. Ja, met een klein ja. leugentje een beetje wel. Ja. Ja. Ja. ja. Van uh, de sloot.nl. Het uh, <lacht> lijkt <lacht> me zo vervelend dat we <lacht> moeten liegen erover. Kan nog wel. Hey jongens, wil je eens even wat filmpjes op tv uh, gaan <lacht> doen? Dat is een ja. heel goed idee, Tina. Ja. ja. Wil je, uh, ja. Ik, heb, ik heb in ieder geval één dingetje. Dat vind jij zeker mooi. Ja. Daar begin ik even mee uh, uh, voor jou, Frank. Dat is uh, op Netflix Myth and Mogul, John DeLorean. Het verhaal van uh, de DeLorean, oh ja, die de auto. Heb je ja. die gezien? Ja, ja. Back maar, to the Future. Nou ja, dus ja. de Back to the Future auto. En dit gaat over de, de opkomst en de downfall ja. van uh, deze meneer. Die, uh, Echt zonde, ja. Ja, natuurlijk uh, een soort playboy-achtige figuur, die John DeLorean. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk helemaal fout gegaan. Beticht nou, dat, dat kan je wel zeggen. cocaïnehandel en zo. Maar het verhaal is fantastisch. Maar ja. laten we beginnen met uh, wat er vanavond te zien is. Uh, RTL 8, half 9, Shrek. Nou, het verhaal van de Oger. Als, als je je echt nog wil vermaken en je hebt hem nooit gezien... Shrek is natuurlijk gewoon hele mooie film. Dat was de eerste film die met een uh, soort uh, uh, animation... helemaal met die uh, haartje... dat het de eerste keer is die techniek gebruikt. Uh, en met natuurlijk met uh, Eddie Murphy. Eddie Murphy als de oefsel. Goeie, goeie. Uh, uh, Maar je had ook weer die uh, nou ja, fantastische cast natuurlijk. Uh, en half 9, op het andere net, uh, Will Smith... met een wat spannender, dus Enemy of the State ja uh, John Voight, Will Smith, Dean Hackman, gewoon een mooie cast en dat is een beetje uh, een spannende thriller. Niemand had een politieke moord mocht hij niet zien, Dan wordt hij achtervolgd? door allerlei diensten. Nou, dat. Dus dat is, een, dat is spannend en leuk. Dan gaan we naar morgen, naar uh, Shrek 2. Het, het vervolg op Shrek. Ja, ja als je, als vaak je je leuk wordt vindt, het met al die sequentials uh, naarmate het de tijd voor, worden ze minder of ja, vind jij dat, dat niet? Ja. Nou, daar sommige, sommige niet met alle, maar vaak zijn sequels... zijn ja. slechter, maar niet altijd. Soms nee, zijn ze, nee, nee, dus dat geldt niet voor alle. En dan hebben we ook om half negen, uh, ja, ik zag toevallig, gisteren keek ik naar ons oude helden... Bud Spencer en Terence Hill. Ja. En die zijn de hele week zijn die... Nou ja, het is niet meer om naar te kijken, maar ik heb een nee. half uur gekeken. Ja. Ik, moest er wel weer, ik moest er wel even... Oh ja, dat ging nog weinig goed Ja, het is, het, dus dat dat heb, ik heb exact dezelfde ja. gevoel erbij. Het ziet er ja, niet ik, uit. Nee. Het klopt helemaal niks nee. met een Bud nee. Spencer en Terence Hill. Maar gevoel. het is gewoon even leuk voor je eigen jeugdbeleving. Dan hebben we op donderdag om half negen... de klassieker op net vijf, Notting Hill... Met uh, Julia Roberts en Youkart. Ja, uh, voor degene die hem nog niet gezien hebben. Dat lijkt me niet, maar goed. Vrijdag uh, is... Uh, en die staat nu ook op uh, Netflix. Rocketman met Taron Egerton. Dus de epic over Elton John. Het leven van Elton John. Oh, ja. Interessant. Echt een interessante... Ja. Uh, die wordt uh, dus vrijdag om half negen... Spike uitgezonden, oh, Jaap. Oh, uh, Rocketman. Ja. Want jij hebt geen Netflix volgens mij. Nee, heb daar, ik niet. Maar Spike wel. Dus. Spike. Dus dan moet je Rocketman vrijdag half negen... En uh, hetzelfde oh nee, is, is een Tarantino-Western... met Jamie Foxx, uh, Django Unchained. Dat is echt wel... Uh, met Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson... Christopher Walsh. echt cast. Django Unchained. Als je hem niet gezien hebt... Een mooie Western. Uh, en dan ga ik er even naar Netflix. Tot slot, dat is Rocketman nu te zien. Uh, Movies that made us. Dat is een serie is erg grappig. Uh, daarin kun je zien dat, hoe bepaalde films gemaakt zijn. Dus je ziet het hele proces erachter. En dat is wel interessant te zien... want je ziet, wij zien alleen die film... En dan zie je dus welke problemen ze hebben gehad... met het nabouwen van een flatgebouw... of is dat allemaal fouting of de niet was er niet. Ja. Of, nou ja, dus dat is heel grappig om te zien. Er wordt dus verteld door de mensen die de film hebben gemaakt. En er zijn wel allemaal enorme uh, uh, kaskrakers. Het is mooi dat je dat zegt. Ik moest daar, dan, nu je het vertelt... gisteravond even aan denken. Ik zat naar een film te kijken over Mozes. Ja? Ook een behoorlijk uh, spektakelstuk uit 2014. Ja, en dan zat je echt te kijken van... wat werk moet dat zijn om zo'n film... Ja. Het geldt ook over Private Drive. Van alle films van een zeker kaliber. Ben, dus wellicht... Helemaal maar hier zie je dus, dus, dus het te de te movies... De medische, zoals ja, bijvoorbeeld als Forrest Gump... wat een van de meest ja. succesvolle... en dan staat, ging er bijna niet door... want de studio's geloofden niet in... en toevallig dat een man een script oppakte. En dan, nou ja, dat ja. soort verhalen zitten is Best heel grappig om te zien. Graaf. En tenslotte een film... die staat er al een tijdje op... maar te spannend voor woorden... met Ryan Reynolds en Anthony Hopkins. En die film heet Fracture... En dat gaat over een advocaat. Die een, een man die schiet zijn eigen vrouw dood. En, en, en, en, en, Komt hij weer? Ja, Fratje is prachtig. Ja. En, het is een prachtige film en, uh, met Anthony Hopkins. Die zo, ja, Ik vind dat een wereldacteur. Ja, dus op, hij schiet ja. zijn eigen vrouw dood en bekent dat ook. En dan blijkt hij toch bijna mee weg te komen. Het is een hele spannende psychologische thriller over advocatuur. Dat zou ah. ik, uh, die zou ik al kunnen aanbevelen. En dat was het qua kijkgenot. Dankjewel oh. Tino. Oh. Oh. Oh. Mooi, mooi. Ja, uh, Ger had iets uh, opgezocht okay. uh, op uh, Jijbuis. En dan klinkt het zo. Een beetje achtig uh, sfeer. In hopelessness, as in Swiss Army, man. Maar er zit heel veel gesproken woord in. Ja, er zit veel gesproken woord in. Dus uh, daarom zet ik hem ook uit. Als je het niet erg vindt. Nou, ik vond het wel, ja. Ga nou, je dan jullie foto's laten zien? <laughs> ja, eigenlijk <was> wel leuk. Ik <laughs> ja. vond het wel leuk eigenlijk. Oh ja, prima. Gewoon. Is je niet het leuk hoor? Ja, het was best leuk. Oh. Huh? Ja. Gewoon, niet? Dan nu dan dan dan een beetje uh, met creatief. Een leuke filmspoor. Films, ja, dat zeg ik. filmscore filmscore Wat een leuke filmscore man. Nou, nou, forest Gump ja, ja. of zo, uh, of iets anders. Iets wat met film hoort. Forrest Gump. Gump. Denk je dat, wat zou Ik weet niet eens wat voor muziek je daarbij hoort. Ben nou, laat laten horen dan. Nou, laat maar horen. Ja, dit is de advertentie van een uh, grote uh, supermarktketen die op de kleintjes let. Dus die moet je hey, even... Hey, zo, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja maar dat je moet je Kijk, zoiets. Ik weet niet eens wat je... Dit is Forrest Gump. Oh, zie, je de, zie je dat veertje in beeld? Life is ja. like a box of chocolates. You never <laughs> know what you're going to get. Oh, fantastisch. De hele soundtrack is staat er gewoon dat op man, YouTube. Dat, he? Dat he? Soort. Ja. Er komt wel mooie muziekjes gemaakt voor films. Absoluut. Weet je wel, Echt de hele... Weet je hoe hij in die stem kwam, die Tom Hanks, van het, van, van het ja? karakter? Want ze wisten niet hoe dat jongetje... Want het jongetje had natuurlijk een, een soort van half uh, stoornis. En toen kwam er een acteurtje van 9 jaar... en die ging het rolletje spelen van het kleine jongetje. En die praat hij gauw. En toen is hij gewoon. jaapkat maar dat ja, En toen is hij dat jongetje gaan bestuderen. Toen is hij het jongetje gaan napraten. Dus het accent van Forrest Gump in de film... komt omdat het jongetje van 9 zo sprak. Grappig. Ze dus zijn ja. het jongetje gaan imiteren. Nou ja, Grappig. dat is de grote acteur weer ja, ja, dan, hè? Ja. ja. Mooi, hoor. Ja, dat zijn mooie dingen. Goed, jongens. Um... Ja, want uh, het is half twaalf. Het is half twaalf. Bijna half twaalf. Dus, uh, Zal ik dan maar even nog, uh, oh, nog iets, iets fijns tussendoor gooien? Hebben jullie een k-nummer mijn... voor ons? Ik, ik heb een uh, k-nummer klaarstaan, dus die uh, laat ik even horen. Meester, ja, Jaap's dat iets doen in dit uh, programma. Dat uh, heet uh, Jaams K-nummer. En uh, dit, uh, deze dame heet Albertine. Uh, doet in september mee aan de Grote Prijs van Rotterdam. En ze heeft een klassieke opleiding genoten aan de Codarts. Ik vind nou niet echt een, een, een, een hele spectaculaire naam. Nee, maar Hoe goed. Heet ze? Albertine. Albertine heet zij... En uh, dat, uh, deze single heet Wind Blows. En er komt nog in september een debuutalbum aan. En dat uh, album dat heet Drops. Onder de naam Albertine. Ja. En uh, je kunt het uh, berichten... Albert 11. Nee, maar nee. Albertine is natuurlijk ook... Je kan het ook in het Frans doen. of in het Albert. Albertine. Albertine. Albertine. Albertine. Albertine. Uh, bericht is uh, <laughs> na te lezen op de Alternative FM website. Wat ik uh, tegenwoordig uh, doe, is ook uh, artikelen erop uh, plaatsen. Je meent starten. het niet, ja, ja, ja, ja. We jij hebben bent een vernieuwde website. Je ja. Erg waar. Jij bent echt goed bezig. Hm. Kijk, je zegt wel eens, te ben ik. Maar dan, ja. dan, moet dan moet je er ook zijn. Dan moet je er ook zijn. Ja. Ja, dat is uh, mooi om te horen. Nou, waar gaan we het over hebben, jongens? Ja, ik denk dat we het toch even moeten hebben over de dildo plakker. Ja. De plakker. Ja. Ja. ja. Maar we zijn een beetje bang dat hij deze kant op komt. Maar... Ja, wat zou die gaan doen, joh? <laughs> ja, voor je, als, voor je het gemist hebt... maar er is dus in het oosten van het land, in het Gelderland... is er een man die heeft van die, uh, uh, van die rubberen plakunits... En die, die plakt hij op brievenbussen. Dus dan kom je langs weer in de postval en dan hangt dus er zo'n grote roze nep penis aan de brievenbus. Ja. En dat is dus de dildoplakker. En die heeft succes, want hij staat steeds aan de kant. Wij hebben het nu over. Dus in Nijmegen was hij actief. Utrecht, Doetinchem. Ik ben een beetje bang dat hij deze kant op komt. Dit is misschien iemand die ooit uh, van zijn vader, omdat hij in een dildofabriek fabriek werkt of zijn moeder, zo'n mannetje mee naar huis ja. heeft genomen. Ja. Die is lekker met latex aan de gang gegaan. Geen idee. Maar Gerrit zegt net: dat moet ook een dure hobby zijn. Want als je keer ja. twee, drie van die dildo's achterlaat. Ja. We hebben net wel opgezocht uh, wat een dildo kostte. Nou, Jaap wist het uit zijn hoofd te vallen. Maar ik zou waardig zijn. Er zijn met 15 euro, denk ik. Ja. met knappen. Ja. dat is een dure hobby hoor. Ja, en heb dus je ook elke nog dag vijf ergens achterlaat. Ja, en heb je ook nog de Extended Edition? Die plakken niet, maar daar kan je weer iemand zijn kop mee afrossen. Ik heb dat filmpje gezien. Ja. ja, dat is ook bijzonder. Wie zit er achter de duldoplakker? Ja, ik, ja, ja, nou, is een ik denk ook, dat het studenten zijn. Ja, nou, dan denk ik het ook. Dat is jeugd ook Misschien een uh, za zaak voor de inspecteur Vlijmscher. Ja, weet ik. Ik denk dat we het moeten laten uitzoeken. Wat trouwens ook uh, over, te, toch, over juridisch uh, gedoe. Uh, ik heb last van een mail. Op het dak. Ah, ja. Ik heb, ik heb een meeuwennest op mijn dak. Nou, prima, die meew zat bij ons in de in de, in de dakgoot. Nou, gedoe, getrut, uh, ambulance, gebeld, dieren. Nou, die komt hem niet halen, want we gaan het dak niet op meneer. Dus ik had een, uh, nou ja, ik werd steeds aangevallen door die shit meeuwen. Weet je even aangevallen? Ja, natuurlijk. Zo'n ja, steeds agressief. Toen <laughs> dus ik in de woon, ben ik ook steeds aangevallen ja. door die meeuwen. Maar het zijn geen open afstands bestuurbare meeuwen? Nee, uh, nee, ik dacht gewoon. Uh... als het maar niet goed mee is. Maar dus, uh, <laughs> wat gebeurt er? Uh, die, uh, de, bij ons, wij kunnen nu de, de tuindeur niet meer open laten staan met mooi weer. Omdat die meeuw komt binnen en die, die vreet alles op. Die komt gewoon naar binnen, die vader of oh, die, die moeder. Ja. Maar goed, in een muil is een man. Die heeft nu een proces aangespannen tegen de gemeente omdat die... Uh, nou, die wordt helemaal gek. Die wordt kans, ligt s nachts wakker. Die meeuwen die schreeuwen ook natuurlijk enorm. Ja, ze hebben allemaal nachtdienst tegenwoordig. Beetje, ja. Ik heb het even ja. uitgezocht. Ik wil natuurlijk weten wat doen die shite meeuwen nu de hele tijd bij mij. Dit zijn broedmeeuwen die wij hebben. Die zoeken dus... Uh, zijn trek, de meeste meeuwen trekken door. Maar dit zijn broedmeeuwen. En die, die, die, die broeden dus uh, aan de kust. Voornamelijk aan het strand. Dus die is lekker rustig. En dat schreeuwen dat doen ze om de rest te waarschuwen. Dit is ons terrein. Omdat die meeuwen elkaar... Eieren opvreten ook nog. Ook nog. Dus het is, waar? Ja, dat is protectie. Dus die hele familie meeuw die beschermt uh, uh, zeg maar de, het, het nest. Oh, dat vind ik het helemaal niet erg. En het enige wat je kunt doen maar om meeuwen weg te jagen tip van de week ja. om meeuwen weg te jagen, dat is van worteltjes uh, uh, van die van die, van die, van die in zijn blaaspijp en een worteltje van die kleine dingetjes maken dat je kunt, weet je wel, zonder dat, die, dat je hem dood maakt. Zij zien namelijk de kleur oranje niet meeuwen. Dat is ah, een raar ja, fenomeen. Dus als je van worteltjes uh, van, die, van die balletjes maakt, in een blaaspijpje kun je hem op zijn kop uh, blazen. En dan gaat hij hopelijk weg. Dan hadden we eigenlijk uh, moeten gaan naar die vrachtwagen die was omgevallen met al die wortels. Ja, maar blaaspijps ja, kunnen vullen. Ja. Uh, Stampot was uh, meteen verzekerd voor de rest van de winter, denk ik. Hè? Ja, is, ja, de ik spot. wist dat ook niet, maar het is wortelseizoen. Het het ja. Ja, ja. Ik zag Willy wortel al in het dorp. <laughs> uh, Willy zelf is dus inderdaad, volgens mij is ja. op de A58 is een vrachtwagen gekantelde vrachtwagen met 30.000 kilo wortelen omgeflikkerd. <laughs> dus, dus dat was een vracht. beetje oranjeerde snelweg. Ja, misschien krijgen we straks iemand die overal wortels op de brievenbussen plakt. Dat zou... Uh, ja. De wortelplakker. Ik denk dat die, die, die, die, die deelde op plakken gewoon... De, van, de plakken. Uh, change of Change of job. Ja, ja dat kan. Ja, het kan. Weet ja. je, alles kan. Zullen we nog een plaatje gaan draaien? Wim kan. Uh, ja, dat laat ik dan Koffie weer kan. even aan Ger over uh, dit keer. Ja, jongens, want, uh, ik heb heel lekker uh, iets heel moois, echt oh. dat je ah. denkt van lekker uh, lekker lekkere, lekkere muziek. Oh, is dit uh, met uh, mevrouw Blaans nee, nee, of nee, is dit het, het, het origineel met YouTube maar, alleen? Doe maar eens een keer het origineel. Oké. Okay. Is it getting better? Or do you feel the same? We're voering van alleen ah, YouTube. U2. U2. Nou, Ook goed gedaan. Ja. Zo, uh, die zit ik even tegen. En wanneer heb je het laatste Chinees gegeten, ja um, Nou, ik heb het uh, zelf gemaakt. Maar het was geen succes, moet ik je erbij zeggen. Maar wat een Zo, of, meteen. Uh, ik had uh, Bami gemaakt thuis. Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik had een beetje hetzelfde verhaal als Tino... als hij een kort rondje door het dorp heen uh, loopt. Alleen ik ja? had de, de wc-pot binnen... een bange uh, schotsel? Een, een bange, bange ja, ja, ik had een bange dolmaatje. Ja. Door mijn uh, bami die ik gemaakt had. Dus dat was dan niet ga je dan gewoon 6. even naar, naar, naar Keur. Keur? Bij Keur. Hotel Keur. Ah, daar, ja, daar. ja, die is goed. Ja, die is die uh, hartstikke uh, goed. Ja, die is ja, goed. Jongen, dan kan je een lekkere loempia's eten. Is dat zo? Ja, ja helemaal Maar Dat was een opschep-unit. Uh, Nee, dat is een, een ophaal. Uh, maar je kan ja, ophaal. Het is altijd ja. een, een tijdje dat je daar zo langs kon wokken. En dat je als ops onbeperkt. Uh, ja? dat uh, Chinees, weet, dat is dat zo? Ja, onbeperkt. Dat weet ik niet. <gul> maar dit is het, en, en het allerleukste Chinese meisje wat er is. Oh. En ja, vriendelijk vriendelijke, heel een schattig ja. Ja. kind. Ja. En uh, nou, daar halen wij Maar Chinees dan mag... een ja. beetje uit, hè, Ger, eigenlijk, wil eerlijk zijn. Nee, vind ja. ik ja. niet. Ja, weet je, vroeger was dat als je uit eten ging, ging je naar de Chinees. Ja. Ik bedoel, er was niet zoveel. En nu kun je Argentijns, Japans, ja. eh, bamanees... je kunt alles bestellen. Ja. nu. Natuurlijk. Maar de Chinees blijft, denk ik. Jawel, ja, maar, de, maar dat was vroeger, ging je, weet ik veel, misschien wel twee keer in de maand. Ja, toch? dat klopt. En nu is het één keer in de drie maanden dat ik denk, mm, ja. ja. Ah, zo'n vieze miljoen-schotel erin duwen. Maar ja. ik nee, vind dus... het nog steeds wel lekker om een Bami hier Ja, Ik moet gewoon opletten dat ik. Dus uh, dit niet ja. meer doe. gewoon. Ja, het over, maar jij wil ergens ja, naartoe, Frank. Want is het een uh, heel goed ja, Want in, in China daar was een vent die was door de politie opgepakt, maar die deed alsof hij flauw viel. Die werd dus Ach. drie dagen daarna ook, maar niet wakker en werd in een ziekenhuis naar een ziekenhuis gebracht. En die artsen probeerden die vent uit zijn slaap te wekken, maar uh, niets leek te werken tot op een gegeven moment uh, de verdachte eindelijk wakker werd... na het ruiken van een bord Kerry Rundvlees met Ding nummer 43 geweest. <laughs> nu de smeren. Dus de was zelfs nog de schakel. <laughs> Wat uitstekend. Tien dagen duurde het op je ja. pit. Een baanje schotten naast ja. je neus en dan wakker worden zo. Gedaan. Ja het beste Ja dat ze... Ja. Oh, werd wakker de, oh, de politie en, zegt, en doe de biel je dan. maar bij, het <laughs> is niet woken, hè? Dit. Nee, het is niet wok. Nee, dit is dus nee, niet wok. sta maar bij niet. Nee, dit is niet, oh, maar, dus maar, niet het ook, ja, maar het kan Dat ook. Het een soort Ja, maar het kan ook anders, hè? Ja, ja want uh, ik bedoel, je moet... Uh, als je jezelf uh, een plezier doet, moet je wel opletten met wat je doet, hoor. Pardon? Nou ja, Hup, in Japan uh, is er uh, bijna uh, daar uh, iemand aan uh, overleden in, uh, in dat opzicht. Dus, maar uh, even, vertel. even terug, Jaap. Ja? Over de oude kunst van het onanieren hebben we het over negen ja. nou? okay. uh, Zoiets, ja. ja. Want er uh, was een alleenstaande Japan... die stierf bijna aan het plezieren van zichzelf op een gegeven moment. Die, was een beetje, dus die had ja, een, had een data vatten. uitgevoerd en toen bleek hij uh, uh, bij het hoogtepunt, kreeg hij een hersenbloeding. En uiteindelijk heeft hij het allemaal wel overleefd, maar oh. het scheelde maar weinig. Gaan dus je dus wordt er niet alleen blind van, je kunt er ook aan sterven. Ja, precies. En je kan er ook doof van worden. Hè? Dat, uh, ja, dat je, dat ook dat ja, dat is gelul. Ja. Wat, wat? Oh, man. Je hebt het je nergens nou, over. Uh, ik ga weer. <lacht> <lacht> Ik denk dat ik even de op de feutishouding op de bank ga liggen huilen een half uurtje. Ja. Het oh, is, dat is altijd goed. is zo tot... erg. Maar ja, in ieder geval, als hij doof is, dan gaan we hier wel met een glimlach op zijn gezicht Ja, da, Dat was uh, dan de stelling van de stemming Dat vond Ja, ja. ja. Uh, mo Moeten wij nog een kolom doen? Uh, ja, joh, knal erin, man. Ja, oké. Okay, nog uh, ordinair vandaag. Ja, als is goed, dan uh, doen we dat. De kolom van stij Zeg maar nee. Voor alle duidelijkheid, ik heb geen anale fixatie. Uiteraard moet ik lachen om goede poepgrappen, want wie lacht om een scheet is tenslotte dommer dan niet weet. Schuldig. Maar toen ik onlangs enige tijd in aanwezigheid van twee verpleegkundigen verkeerde rond knisperend kampvuur, rouleerden na enige tijd de eerste echte eerste hulpverhalen. Er zit iets in mijn kont en ik weet niet hoe het er gekomen is. Ooit filmde ik op een ziekenhuisafdeling... waar men een vitrinekast had staan met diverse trofeeën. Dat waren geen bewijsstukken van hoe heldhaftig de medici... stalen pennen en spijkers uit been of oog hadden verwijderd. Maar het was een kast vol voorwerpen die mensen uit vrije wil... in hun kont hadden gestopt. Na de zaklamp, de barbiepop, de brillenkoker en de colafles... ben ik gestopt met kijken, want ik vond het ook iets voyeuristisch hebben... en daar ben ik niet van. Het is namelijk super woke... let wel... om zelf bij afwezigheid van de persoon in kwestie... iedereen zijn privacy te gunnen op het gebied van een eneltooiing. Ik zal in een rectale fase hebben gezeten, want niet veel later maakte voor het programma... Je zal het maar hebben met Patrick Lodiers een reportage over een man zonder rectum. Dit is een medisch unicum. De jongen werd geboren zonder benodigde sluitspieren... en hoewel we inmiddels hartspieren, longen en de hele rattenplan namaken... het is nog steeds onmogelijk de sluitpost van ons achterste na te bouwen. Dus kregen deze door ons, door ons tot man zonder anus omgedoopte vrolijkert... een elektronisch schuifje dat hij met de afstandsbediening kon openen en sluiten. Het was echt te bizar, alsof je een auto ontgrendelt zonder piepgeluid. Wanneer hij aandrank voelde was het simpelweg sesam open nu. En omdat we altijd iets bijzonders wilden doen met de gasten van het programma... zijn we met hem gaan zwemmen om te zien of zijn rectale garage deur wel waterdicht was. En dat bleek. Het openen tijdens de zwemtocht hebben we achtergelaten... hebben we maar gelaten omdat we bang waren dat het vol zou kunnen lopen. En zo valt er dus altijd wat te lachen met ons achterste. Minder vrolijk werd de beroemde chirurg die vertelde een delicate operatie uit te moeten voeren... waarbij een gloeilamp verwijderd moest worden uit een chic Haagseertje met name vanwege het gevaar van onherstelbare schade... en eerder genoemd onvervangbaar rectum. En zo ontspon zich naar een operatie een ongemakkelijk gesprek op zaal... dat heel klassiek begon. U heeft veel geluk gehad, meneer. Als de lamp was geknapt... waren we veel verder van huis geweest. Dank u wel, dokter. Ja, ziet u, ik was een lamp aan het vervangen... in de badkamer en toen ik uitgleed schreef die lamp zo in mijn kont. Dit was het moment waarop de chirurg al enige tijd had gewacht. En in een eerder medisch geval van zogenaamd uitglijden... werd er door hem minzaam geknikt en liet hij het er maar bij maar deze kon hij niet laten lopen. Wat niets menselijk was deze chirurg vreemd. Hij telde in zijn hoofd van 21 tot 25... en vervolgde met een lichte glimlach. Wat vervelend voor u. Mag ik u nog iets vragen? Zeker. Bent u toevallig twee keer gevallen? Huh? Ik heb namelijk twee gloeilampen uit de kont moeten verwijderen. Het was een diepe stilte en nog een diep roder hoofd. Ja, poep gebeurt. Bart de Graaf zei het al. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Toevallig. Er is zelfs ook nog een, uh, een dame voor pr doeleinden Die heeft uh, haar hond James Hond. Dat is, ook, uh, ja, dat is, dat is origineel waar. James. Ja, die heeft, James, die heeft uh, op haar Instagram een speciaal account uh, met uh, James Hond. En dan uh, fotografeert ze die hond op uh, allerlei manieren. Dus, uh, origineel viekerheid. waar. Verzin het nieuws. Nee, echt niet. Hey, kijk, maar nadat iemand Frans Bauer op je rug heeft laten tatoeëren... kijk ik helemaal nergens meer van tijd. Nee. Ik kijk echt nergens meer van op. Nee? Joh. Nou, Frans ah. Bauer op je rug. Maar ja, ben je goed bezig. Toch? Ja. Een ja, vingerwolf om het een beetje te compenseren. Zonder wolf is ook wolf En Frans Bouw op rug. Tatoeer. Ja, maar ze zijn heel lelijk, want <laughs> die mensen die het doen, die kunnen helemaal niet tekenen. <laughs> Ik vraag me af of er nog uh, dolgewinde autosportfans... die bijvoorbeeld Max Verstappen zich uh, op z'n rug laten. Uh, ja, uh, nummer 33, dat, dat zal mensen zien. Ja, dat gebeurt ja. al, ja. Ja. ja. Maar er zal ook wel een idioot zijn die een keer zijn hoofd op zijn rug heeft uh, tatoeëren. Het zou zo maar kunnen. Het is wel leuk. Al die inkt in je systeem. Iedereen mag doen laten met zijn lichaam wat hij wil. Dan ga je goddelijke gang. Uh, ik ken mensen die vinden dat tattoos prachtige toestanden. Maar dat is op een gegeven moment een programma... Dat, uh, da, waarin mensen elkaar uh, uh, een tattoo gingen aansmeren. Dat vond ik echt zo. Uh, op MTV, dat was geen, oh, heel ja. hip was dat. Ja. Maar dat was dus, jullie zijn vrienden... en dat is een weddenschap gemaakt. Zodat ja, dat jij mocht bepalen wat jij op je kont kreeg en jij bij hen. Ja. Of zo, of op je arm. Maar, ging, maar die gasten waren gek. want ging, nou, Die hadden dus bijvoorbeeld een hele grote, weet ik veel... Een, een, een foto van een aapje op je borst... of een foto van een enorme penis op je kont. Die, kon, nee, ja. die gingen ook alleen maar lopen affikken. Jezus. Nee, en had dus, jij bij nee. hem een penis op zijn kont dat wist... Nou, ik zal even ja. terugpakken. Dan had ik laat een je vandesbak Ja, je hebt een vuilnisbak van je ja, ja. ja, voorhoog. <laughs> <al laughs> ja. ja, mensen wat zeggen wat dat, dat betreft wel heel, uh, heel bijzonder. Ja, wat dat betreft uh, doen wij dat niet... Kan ik, nee. ik, ik, jij ooit een tattoo nemen? Waarvan? Nee. Nee. Nou, Naar hooguit van een konijntje Op mijn bil. Ja. Ja, dat die in zo'n holletje kan. Oh, snap ik. <laughs> ja. Eén, Eén, ja, die is, dat is een beetje ja. een Eén, voor de hand liggend verhaal. Kunnen we dat ziekenhuis hem eruit laten halen? We <laughs> doet dat gewoon eentje in de wat Ja, G-U-Z ja, op je ja, leuning. Drie letters maar. Alleen als ja, die gaat ja, staan, dan staat er groet uit Zandvoort. G-U-Z. Je weet het niet. het is anders als G-M-Z. Nee, ik zou niet zo snel... Ik had wel een keer een idee, als ik nou hier zo'n dit, dit uh, polo uh, uh, uh, oh. rijtje dat je dat gewoon op je huid laat doen dat, uh, oh dat je, dat je een Yves Saint Laurent polo aan... Ja. Of, een, oh. of een of een uh, zo'n krokodilletje van uh, ik heb ooit uh, wilde ik, een, ja, ik wilde ooit een streepjescode op mijn kont laten tattooeren Waarom Om, heb je het niet gedaan? Nou, omdat het toen nog niet kon. De techniek was niet zo. Te... Dus dat betekende: je kunt die hele dunne lijntjes maken van streepjescode. Mm -hmm. Dat ik zo'n streepjescode van onze. <laughs> dat ging ik iets te ver. Ik wilde zo'n kleintje, weet je wel. Nu kan het wel, maar nu vind ik het ja. ook een beetje sneu. Een streepjescode op je kont. Ja, nu heeft iedereen het. En wat dan, weet je wel. Ja. Dat vind ik dan mooiste verhalen. Van mensen hebben dan ergens in Hongkong of in Thailand of ergens in het buitenland een tattoo laten maken. Zeg ik wil graag. Hey, uh, uh, Helene is mijn liefde voor altijd. Ja. En dan doen die maken die een grapje. En dan staat er hier had een advertentie kunnen staan. Of hij is een enorme lul. <laughs> dan, je, dan zetten ze allemaal wat jij ja. weet toch niet wat er staan. Nee. nee. nee. En dan kom je weet, thuis vraagt Waarom staat dit op je arm? Weet je wel? Ik moest een keer een videoclip maken met uh, Laura Vlasblom in, uh, in, Los, in Los Angeles. En uh, daar ging iemand van de bij mee. En die dacht ook: van, uh, Goh, ik wil toch een keer een, een, een tattoo Dus wij uh, bij een uh, be bekende tattoo shop daar. En zij maakt iets uit een boek. Dus uh, de hele dus zin What do you want? Dus ja, ja wat, wat denk je dat het mooi is? Dus dat, dat vond ik al heel vreemd, want ik denk als je het tattoo neemt. Dan wil je, je weten wat je wil? Ja, nou ja, je zal er in ieder geval Betekend. even over nagedacht ja. hebben. Ja. En, en uh, nou, dus uiteindelijk was het een soort van. Je kent het als een acht, maar dan uh, ook uh, zo'n zo, zo, zo, zo ding. Moeilijk teken. En die had ze op de pols laten, laten zetten. En, uh, en toen zei ze ook: Nou, uh, god, hoe mooi is die? Hè? Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind het alleen jammer dat hij niet in het midden zit. Nee. <laughs> toen heb ik er echt. Jij kent er ook wel. Heb ik er in het vliegtuig alleen maar zo gezien? Nee. Want zit hij daar nou in het midden of zit je... ja, hij? Handje, handje bewegen. Ja, oh, joh, daar heb ik zo lol op gehad, een beetje. GGH. <laughs> je? Je ja, zo is ja. oh, Dan Dodelijk, je, Trek je dit aan naar de bruiloft? Ja. Met dat is een dodelijk opmerking. Ja. Dat is niet goed dan? Ja. ja. Ja, nou, dit is nog erger, want het is niet meer terug te niet meer weg, hè? Nou, niet echt. En toen later, uh, ik denk drie, vier jaar later. Uh, kwam ik er weer tegen en toen had ze op die plek waar dat ding zat, een sleef op de arm van nee. de helft van haar hand. tot ja, hier. lekker door, ja, natuurlijk. Ja, maar ze was niet zo klein. Weet je als ze. Dus veel inkt? Veel inkt, maar ook veel uh, mens. En, en daar is op zich niet zoveel meer uh, tegen. Maar het, het wordt er niet charmant op, vind ik. Ik weet niet of het erger is als je een tattoo hebt dat je uitdijdt en dan weer terug, dat je dan een rare gezicht. Hebt. Ik weet niet wat het nou precies. Ja, dat, ja. Doet, dat, dat is natuurlijk niet goed. Voor... Ik heb nu een behoorlijk buikje. Als ik nou nu iets op laat, als ik jouw gezicht op zal laten tatoeëren. dan <laughs> lopen de mensen hard het leuk is. Maar en dat ik daarna 20 kilo afval, dan krijg ik een heel snel ja. bekje. Ja, jongens, we hadden, we hadden. Een top net, 10, hè? We hadden, ja. ja, we hadden ja. het net over, over Olympische Spelen. Olympische Spelen. En, ja. Wie zijn er het nou, meest, succes er het meest in succesvol Nederland. in Nederland geweest? In de, in, in, in, de, zo, in de zomerspelen hebben we het nu over. Ja, Gerrit en ik. allebei? Nou, op 10 staat. Uh, ja, je kent hem denk ik niet. Uh, hockey? Ja, hockey. Wie? Ik denk, uh, weet je ook weer die jonge? Uh, floppy Bovenlander. Nee. nee. Teun de Nooier. De, oh ja, de keeper van Deemper uh, ja. Nou, nee, nee, nee gewoon een speler, speler. is. 9 ja. dus. is paardensport, jongens. Uh, ja, Ach. dat weet ik. Ankie. Nee. Nee. Oh, nee. Dolph van der Voort van Zijp. Pardon? Een Nederlandse ruiter. En denk dat ik. Dat 1928. Is <laughs> heel lang geleden hoor. <laughs> 1928 denk ik. Op zeven zwemmen. Ja, Dat is Piet, vrij recent. Pieter van der Hovenbouw. Nee, Inge de Bruin? Ze heeft nog meegedaan afgelopen week. Wie? Ranomi, Ranomi Kromowidjojo Jojo. Oh, Ranomi. Ranomi, ja, die ja. staat op 7. En er staat er nog iemand op 7. Ze is ook een zwemster. zwemster. Ook een zwemster. Uh, Inge de Bruin? Nee. nee. Fuck. Die staat nee, Ja, die, en, ko en, die komen en, we en, nog en, tegen, tegen Inge de door. Ada Kok. Nee. Die, die heeft drie, drie Olympische titels gewonnen. Kan ja. hem niet verstappen? Nee. Ria Masterbroek. Annemarie Verstappen is de broer van... Uh... Van Jos. Van Jors. Jos. Ja. <laughs> je een bewaarder fiets. Ja. eruit. Uh, op 6 ook weer een zwemmer. Die ja, jij noemde al. hem al net. Ja, ja dat is Piet van de Hoge band, ja. heel, goed. Ja, heel goed. Op 5, Die noemde hij ook al. Ankie, Ankie van Gunsen. Ankie van En om, uh, op vier. Nou, dat weten we wel. Ah, die moet je wel weten. 1948. 1948. 1948. In de Spelen in Londen. Dat moet van die blanke schoen staan. Ja, dat is juist, dus die staat niet ja, op één. Nee, nee, die staat, die niet, staat op niet op één. nee. nee. nee. keer goud en dan het gewoon vierde worden. Ja? Ja, nee. ja, ja, ja. Hey en uh, paardensport op uh, drie. Nou, ook 1928. Dat uh, heel lang geval. geleden. <laughs> Charles Pahout oh. de Montagne. Ja, niet te verwarren met Giel Montagne, maar met. Uh, nou, ja. ook, uh, voor ook, Giel Montagne heeft ook geen, uh, geen prijs. Geen, geen Olympische. Olympische. Ja, geen Op twee, dat vind ik sowieso een held, uh, uh, ja. mens. Ja, uh, ja, ja wielrennen en ja. Ja. Wielrennen, ja. wielrennen beetje eh, goed. heel goed. En op één, dames die noemde jij ook al, Tino. Die noemde jij ook al. Zwemmen. Inge de Brun? Heel ja, goed. Inder ja, de Dus uh, die heeft vier gouden plakken. Twee zilveren plakken. Twee bronzen plakken. Totaal acht. Uh, acht uh, van, die, uh, van die plakken. Nou, uh, lekker toch? Lekker toch? Ik <laughs> nee, hey, koop er ervoor. nog vind, je woord, vind jij <laughs> Ja, je kunt hem in Nederland niet kijken naar onze hij van Gennep. Wat natuurlijk ook een held din was met de winterspeler. Drie keer goud. Ja. Maar in Amerika zou je er gewoon klaar zijn geweest. Dan, ben je gewoon, dan maak je drie keer reclame voor een bak soep. En ja, samen dus met, met, uh, met Bep Iperburg drommel. Ja, en ja, het is natuurlijk bijzonder je. Maar die heeft geen drie keer goud gewonnen. Als je in Amerika één goud plak hebt, dan ben je gewoon klaar. Ja, wat ga je dan doen? Nou, dan maak je drie keer reclame voor een pak soep en dan word je miljonair. Speciaal pak soep? Campbell soep. Campbell. Campbell. Campbell Wat een is dat zeg. Ja, Glen Campbell. Rodero. Nou, het is, uh, ja, het is, uh, ik vind het heel knap, hoor, wat die mensen doen. Het is echt uh, bizar. Wim Ruska staat er ook nog bij. Judo. Ah, op drieën twintig. Ah, op 23, twintig. Ja. Oh, Dorian van, van Rijzenberg, Zeilen. Op, ja, uh, ook op, het staan een hoop mensen op 23. <laughs> ja, een hele hoop. Heel hoop. Echt. <laughs> Ja. ja. ja um, goed, mensen. Zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. En ja. Straks uh, hebben wij Jan en Lucie. Sluit, dus, sluit jou, dus we vallen, ja? We, ja, dat ga ik zeker doen. Dag. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.